Weet je, ik heb hier vanochtend ergens een grote vaas achtergelaten. We gaan zo naar Athene en dan moet ik hem meenemen. Wist je trouwens dat het aderwerk van boven tot onder... zonder een foutje te maken versierd wordt? Ik weet zeker dat die vaas hier ergens moet liggen. Hij is erg groot en dus makkelijk te zien. Zoek je mee? Heb je hem gevonden? Oei. Oei, kijk, hij is ooit gebroken geweest. Kun jij nog zien wat de figuurtjes voorstellen? Je weet vast nog wel dat ik een pottenbakker ben. Voordat ik naar de stad ga, moet ik nog wel even een vaas afschilderen. Anders worden mijn klanten vast heel boos als ik het niet af heb. Help je maar even, op je papier kun je het aftekenen. Gebruik de vaas die hier staan maar als voorbeeld. Heb je hier even de tijd voor nodig? Oh,